Op 9 juli houden de imkers in de regio Goorle en Hilvarenbeek open huis. De imkers uit Goorle verzorgen hun bijenvolken in de stal van Goorle. De bijenvolken bevliegen de bloemen in de gemeente Goorle en produceren ieder jaar het Goolse goud. Op 9 juli houdt Sint Ambrosius de bijenstal in Goren, open huis. Kijk voor meer informatie op de facebook -programma.